7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Bij de jachthaven in de Nederrijn in Wageningen... is de brandweer op zoek naar Drenkelingen... na een melding dat een roeiboot is omgeslagen. Volgens de melder zaten er meerdere mensen in dat bootje. De brandweer is met sonarapparatuur op zoek naar Drenkelingen... en er zijn ook twee traumahelikopters ingezet. Op de Middellandse Zee is een boot met ongeveer 100 migranten aan boord in de problemen gekomen. Dat meldt hulporganisatie Alarmphone. Die heeft contact met de opvarenden. De boot zou water maken en aan boord zouden mensen zijn omgekomen. Volgens Alarmphone willen Italië en Malta geen hulp verlenen en verwijzen ze naar Libië, omdat de boot daar het dichtstbij in de buurt is. Mogelijk zijn er de afgelopen dagen veel mensen verdronken tijdens hun overtocht naar Europa. Drie geredde drenkelingen vertelden de Italiaanse marine dat ze op een boot hadden gezeten met 120 opvarenden. Van hen is tot nu toe geen spoor gevonden. In IJmuiden is een van de deuren voor de nieuwe zeesluis aangekomen. Er komen er nog twee. De sluisdeuren komen uit Zuid-Korea. De oude Noordersluis in IJmuiden moet worden vervangen door wat volgens Rijkswaterstaat de grootste sluis ter wereld wordt. Die had dit jaar af moeten komen, maar de verwachting is nu... dat de eerste schepen pas in 2022 van die sluis gebruik kunnen maken. Er zijn geen veranderingen in de top van de eredivisie. Ajax heeft in Amsterdam niet gewonnen van Heerenveen. Het werd 4-4. Ajax had op gelijke hoogte kunnen komen met koploper PSV... doordat die club vanmiddag ook puntenverlies leed. PSV speelde vanmiddag met 2-2 gelijk tegen FC Emmen. Onder in de eredivisie won de graafschap met 5-1 van Fortuna Sittard. En Willem II won met 2-0 van NAC Breda. Het weer. Vannacht is het droog en tussen de min 4 en de min 8 graden. Morgen, vooral in het midden en noorden bewolkt. Blijft wel nagenoeg overal droog. In het zuiden geregeld zon en het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Janssen. Goedenavond. Het is zondagavond. Het is wederom 7 uur. En dat betekent wederom een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. We hebben weer een mooie nieuwe serie voor u klaarstaan. Met heel veel mooie klassieke muziek uit alle tijden. We beginnen met... De piano vanavond en wel de sonate nummer 10 in C-majeur K-330. Daaruit het eerste deel van Wolfgang Amadeus Mozart. Het deel heet Allegro Moderato overigens. Pianist is Antonio Pompa Baldi. Kende componist Nicola Parpora. Nooit van de man gehoord. Van hem gaan we luisteren naar Il Verbo Incarne, nummer 5, de Sinfonia Avanti della Prima Parte. Het wordt uitgevoerd door het Kamerorkest Basel, onder leiding van Riccardo Minasi. Antonia Giacinto Parpora, zo heet de man. En hij ook is, is ook wel bekend als Nicolo Porpora. Parpora. De man werd geboren in Napels en dat gebeurde op 19 augustus 1686. En hij overleed in Napels ook weer op 3 maart 1768. Het was dus een uh, tijdgenoot van Bach, om het zo maar eens te zeggen... want die leefde van 1685 tot 1750. Dus deze mensen waren tijdgenoten. Een Italiaans componist, dus, dat blijkt al. Papora kreeg uh, les aan het conservatorium... Uh, Dei Poviri di uh, Gesu Christu in Napels. En vanaf september uh, 1696. En zijn eerste compositiedocent was waarschijnlijk uh, Greco. Uh, rond 1689 verdiende hij zijn brood door zijn... Uh, medestudenten bijles uh, aan te bieden... Uh, om zo zijn uh, opleiding te kunnen voltooien. Goed, onbekende man dus, maar wel uit een hele mooie periode. We gaan verder met uh, het vioolconcept. Uh, moet ik even kijken. Ja... Uh, het vioolconcert nummer 1 in G-mineur. Open 26, deel 1. Het voorspel daaruit. Allegro Moderato. De componist is Max Broeg. En het wordt uitgevoerd door Christian Svar, -Svar uit Zweden, viool. Svarvar, ja, zo zal het wel uitgesproken worden. Uh, wat vreemde spelling, Svarvar. Nou, laten we het erop houden. Uit Zweden dus, die speelt viool. En hij wordt begeleid door de London Philharmonic Orchestra, oftewel het Londens Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Joana Cabeiro uit Portugal. Verder met Antonio Vivaldi. U, u ziet het bekomen overal. Uh, van hem gaan we luisteren naar het uh, concert nummer 4 in F-Mineur. Opus 8, RV 297, Winter. En dat is natuurlijk een deel uit de vierjarige tijden. Het deel 2 daaruit, het Largo. Het is, uh, wordt uitgevoerd door I Solisti Aquiliani, onder leiding van Daniele Orlando. tijd voor een van de hofleveranciers... van uh, dit klassieke programma... een man die zoveel geschreven heeft... dat je er ook heel veel van kunt draaien. Uh, Wolfgang Amadeus Mozart. Dus wederom. En nu gaan we weer luisteren... naar een strijkkwartet. Uh, nummer 4 in G-mineur. En eh, het nummer daarvan is K516. Uit het deelden we, spelen we het derde deel, het Adagio ma non troppo. Klenko kwartet, dat zijn de uitvoerende En eh, daar behoort bij Harald Schöneweg op Altviool. En uh, nu over naar het wat lichtere werk, zou ik bijna willen zeggen. Een beetje in de richting van de operette. Een, een genre dat we niet al te vaak de revue laten passeren in dit programma. Maar nu weer een keer wel. Wat maakt het uit? Die Vledermaus. Uh, natuurlijk van Johan Strauss de Zoon. Oftewel de Tweede, kan ook. En uh, daaruit de overture. En die wordt uitgevoerd door het NDR eh, Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Lawrence Foster. Zo kwam je dan toch weer even in de sfeer van het beroemde nieuwjaarsconcert uit Wenen. Altijd op nieuwjaarsdag. Eh, met muziek van de Strauss-familie onder andere. Vier eh, beroemde mensen kwamen daaruit voort. De vader Johan, de zoon Johan en dan hadden we ook nog Jozef Strauss. En we hadden ook nog Eduard Strauss. En allemaal eh, maakten zij muziek en componeerden zij... Het volgende ziet is iets aparts. en um, Dat is een fluitquintet in C majeur. 10, uh, nummer drie. En daaruit het eerste deel, het Allegro Moderato. Het is uh, geschreven door een mij niet bekende componist... Georg Anton Kreuzer. Uh, en het wordt uitgevoerd door Infusion Baroque. En dat zijn vier dames uit Canada. En die vier dames die spelen piano, viool, cello en blokfluit. gezellen En uh, dat arrangement is van meneer uh, Grafilo. Voor stem en strijkkwartet. Uh, nummer 1 gaan we daaruit beluisteren. When mijn schat Hochzeit macht. Oftewel wanneer mijn schatje de bruiloft viert. De componist is Gustav Mahler. En het wordt uh, uitgevoerd door Kindra. Uh, ...Scherich, die is mezzo-sopraan... ...en het Alexander Stringkwartet... Do- En zo zit het eerste uur van CFM Klassiek er alweer op. En ik ben u nog iets schuldig. Dat moest ik u nog even vertellen. Dat de componist Georg Anton Kreutzer... die leefde van 1746 tot 1810. Dat had ik opgezocht. En ik wilde u dat toch nog even vertellen. We gaan even naar het NOS Journaal van 8 uur. En ik hoop u aan de andere kant van het nieuws... wederom aan te treffen voor nog meer mooie klassieke muziek.